But you never live Instead you We gaan snel over Jan Jap, Buur door inzet en wilskracht komt Stamford toch op gelijke hoogte. Het werd opgezet vanaf de rechterkant door Julian Mans. Die gaat de bal voor aan Michel Daan. Die komt netjes terug op Max Agerdijk en die schuift de bal onder de keeper door. Stamford staat weer op gelijke hoogte met Voorland. Goede berichten van Jan Fries. De berichter van Jovenes, SV Sanford, staat gelijk. Zie voor Zandvoort en de regio. Zo, welkom bij het derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Met Kim, Appleby en Don't worry, ging het een klein beetje fout. Maar gelukkig, de redder was er weer in ouds. Rio Speedwagon met Keep on Loving You. Ja, en het laatste uur, uh, wat gaan we doen? We hebben nog wat uh, lokaal, uh, lokale berichtjes. En daarna gaan we natuurlijk even, het is natuurlijk, uh, gaan we even kijken. Uh, hebben we hebben Formule 1 nieuws vanuit Barcelona. En we hebben golfnieuws vanuit India. En dan heb ik het over de European Tour New Delhi. Want na de eerste dag deden Nederland de vier Nederlanders die meededen het bijzonder goed. Oké, okay. een nieuwe dag komt eraan. Oh. Dan hebben we het natuurlijk over de plaats van Nick en Simon. Zelfs op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Daarna de heren van Entertainment For You. De morgen breekt aan. De dag begint van vooraf aan. Maar er schijnt nu een heel ander licht.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 Jij hebt weg nu Little things I do It makes me just feel like crying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 De meeste mensen van jullie kennen deze plaat waarschijnlijk wel uit de film Top Gun. You're the, the Russian Brothers en you've lost that uh, laughing feeling. <laughs> Snel weer doorschakelen. Snel weer door naar uh, Jan Ness, want dat was de schakel die ik even moest doen. Oké, okay. ja, we spelen ondertussen in de 88e minuut. En Zandvoort heeft ontzettend veel druk op het doel van voorland. Dat heeft ook een, een oorzaak. En niet alleen omdat we veller is gaan voetballen. Maar de wind die precies in de linkrichting van het veld staat, loopt in de rug van Zandvoort. Die hebben het dus makkelijk om die bal naar voren te krijgen. En voorhand heeft het een stuk moeilijker om er daardoor uit te gaan komen. Corner, de rechterkant op. Max Aardenwerk. Mooi inswingen. Komt bij niemand terecht. Die had bijna een verdediger van voorhand. Die gaat ermee aan de haal. Over de rechterkant. Dan moet Billy Visser gaan inpakken. Ja, dat doet hij er erg goed. Goed geglaaien. Uh, Visser die nu aan de andere kant staat. Waarom dat is, weet ik niet. Maar goed, hij staat nu aan de rechterkant. Terwijl hij in de wagenstruikelingen verdedigd is. Hij laat ze passeren. Er komt een hele snelle aanval. Van de, van de oh. Die bal weg. Die bal weg. En die bal gaat weg. Hier liggen drie mannen op de golf, vier mannen op de golf, vijf mannen op de golf. En die worden gefloten. En wat doet hij? Hij geeft een vijfbal aan voort. Uh, ja, waarom, weet ik niet. Ik zag ook geen vlag omhoog gaan. Goed, Sandman mag een vrijdagschap nemen in hun eigen schapsafvrie. Het is weer heel erg weinig bonus. Die gooit gewoon helemaal ervoor. En het is, ja, dan komt er echt de echte tweede man op je af. En hoe die dat durft. Ja, dat moet hij. Ik, ik, ik zou het nooit doen. Maar goed, Gerard Kool heeft de bal weer in de spel gebracht. Richting Michael Kyle. Ik kan er niet bij komen. De bal komt. Uh, Probeert zijn wat weer terug te spelen. Het gaat niet. Het waait helemaal weg naar uh, rechts toe. Uh, daar gaat. Uh... Eh, uh, Gerard Pol naar. Peter van. De, uh, Patrick van der Oort. Van der Oort, de uh, Jurienmans. Jurienmans. Oh, die paas achter Piri Visser, dat is een slechte bal. En die, of, gelukkig uh, doet uh, iemand van Voorland ook iets, iets goed, want die schiet tegen zijn eigen man, tegen de rug van zijn eigen man aan. En daardoor wordt die snelheid uit die AVO gehaald. Er komt een schot komen, en dat zit erin. Een doelpunt voor Voorland. Vanaf de 16 meter lijn. Sans, het was zo goed bezig, het laatste kwartier. Hij heeft er helemaal verder niks aan op dit moment. Ze staan nu met 3-2 achter. Uh, er werd niet veel genoeg verdedigd, denk ik. Er werd niet kort genoeg verdedigd. En daardoor kon de spitser van Voorland... ...een bal een heerlijke aannemen. Goed richten. En met een mooie kropelbal gaat hij over de en Die misschien iets ver voor zijn doel stond... ...maar daar wil ik zeker niet de schuld van geven. Zandvoort had heel eventjes de greep op de wedstrijd kwijt. En Voorland profiteert daar direct van. De spelen in de 89 ste minuut. Ja, de 90 ste minuut zit er wel... Maar we hopen dat we nog een heel even die tijd uh, respect hebben. Want uh, Sandvoort uh, ja, die verdient eigenlijk gezien in ieder geval de laatste 20 minuten meer dan een verlieswedstrijd. Het zal niet gemakkelijk worden, want uiteraard zal Voorland geen haast hebben om ballen te gaan halen. Uh, dat. Uh... Kijk, oké, okay. er wordt nu een inworp uh, genomen door Voorland bij hun eigen cornervlag. En natuurlijk is, ja, moet ik hier staan, zetten? Ja, daar moet je staan. Nee, hier? Ja, oké. Okay. Nou, dan gaat hij eindelijk die bal komen. Weer een half minuut verder. Maar dat is een interceptie van Sandvoort. Michael Koukou probeert die bal voor te krijgen. Patrick Koper probeert het weer. Koper bereikt in ieder geval daar uh, Patrick van der Oort. Het probeert er langs te komen, dat doet hij ook. Maar die bal gaat over de achterlijn. En uh, voorland mag uh, die bal moet die bal vanaf de 5 meterlijn, of in ieder geval in het 5-meter gebied, gaan nemen. Nou, die bal die wordt dus uh, achter de doel gehaald. Uh, heel traag uiteraard. En die wordt neergelegd, ook heel traag. Even een kruitje aantrappen. En dan gaat de keeper, nee, niet de keeper. De centrale verdediger gaat die bal nemen. Richting uh, Lemmons. Lemmons kan hem wegkoppen. En daar zit. Oh, dat is bijna Missje uh, Romein ertussen. Maar dat is Billy Visser. Billy Visser. Transporteert die wel zo ver mogelijk naar voren. Patrick Koper uh, is niet groot genoeg om die kopbal te kunnen winnen. En dat is nu toch wel uh, eigenlijk nodig dat voor die bal een keertje onder controle gaat krijgen. Mag in ieder geval geen ingooien ter hoogte van de middellijn. En dat gaat Kira Kool doen. Call naar uh, Michael Kuil. Die gaat er zijn man voorbij. Die werkt dus ongelooflijk. Dus die jongen gaat aan weer, weer, werk zit hij meer met. Hij wordt nu uh, neergelegd, uh, blijkbaar reglementeren. Hij is dan ook de bal kwijt. Die bal wordt heel snel naar voren gebracht. En hier gaat Billy Fisher in de fout. Die krijgt een uh, vrije schop tegen op de middenlijn. En er meteen is uh, weer een blessurebehandeling. En dat hebben we deze wedstrijd nog wel eens een paar keer gehad. Misschien dat het met de kou te maken heeft. Ik weet het niet. Maar er is weer een speler op de grond. Nu is dan eentje van Voorland. Die werd. Uh, ja gebracht door uh, Billy Fischer, die eigenlijk daar misschien wel niet had moeten zijn. Maar goed, het is niet anders. Het is op de middenlijn dus uh, echt gevaarlijk, is het niet. Maar het kost weer allemaal tijd. Uh, die tijd, die heeft soms het eigenlijk niet meer om hier uh, drie punten naar binnen te halen. Eén uh, punt in ieder geval, er staan drie punten. Dat, uh, ik ben bang dat dat niet zal lukken. Want uh, er gaat allemaal op z'n elf en staar. Iedereen moet even een slokje water nemen, natuurlijk, uiteraard. En dan moet die, oh, uh, hij gaat zelfs hardlopen de verzorger. Dat is mooi. Hij is nog niet van de stelte, dus mag de schijfzetter nog niet fluiten. Dat mag pas zo zodra hij over die zijlijn is. En daar komt een fluitje. Ja. Voorland mag die vijf schop nemen. Net even over de middenlijn. En die pas terug. Dus voorland zal proberen natuurlijk om die bal in de ploeg te houden. Dat gaat goed nu. Bij uh, Giracot laat zich passeren daar. En dat is de slechte bal. Uh, Limers is ook weer ook een slechte bal. Die schiet tegen de voet van de voorlandspeler aan. En dan gaat hij spitsen. En dan gaat hij helemaal snel naar links buiten. Die gaat naar. En dat is alles. Goede die voorkomt nog erger. Die klikt die bal schitterend mooi over zijn eigen doel heen. En met zal natuurlijk een corner voor Voorland. Dat heeft heel weinig scheld. Anders had het zomaar 2-4 gestaan. En ja, dat verdient uh, Sandvoort echt niet. Uh, nogmaals gezien in het spel in die tweede helft. Waarin ze dus teruggekomen zijn van 0-2 naar 2-2. En nu met 3-2 achter staan. Mijn maak uh, nu daar misbaar. van uh, er staat een speler natuurlijk dichtbij. Die schijf zit te fluiten. Gaat die bal komen? Bas Leemans tikt hem aan. Peter Koper probeert er naar voren te schieten. Gaat Vighebille vissen naar Max Aardenwerk. Aardewerk, die probeert daar gepompt. Natuurlijk probeert Michel de Haan te bereiken. De Haan die werkt ook heel erg hard. Want die heeft twee verdedigers om zich heen staan. Ik kan er niet bij komen. Daar gaat een, zijn duw, ja, oké. Okay. Maar dat geeft niet, want Zandvoort uh, mag die bal graag gooien. Ter hoogte van de cornervlag. Michael Kael gaat het doen. Michael Kael naar uh, Max Aardenwerk Aardewerk probeert het terug te spelen. Dat gebeurt dan ook. Kael, nog een keertje. probeert hij, Maar ja, Sisserman met links. Gaat hij links? Nou, Sanford kan er net niet bij komen. Dit is het einde van de wedstrijd. Het laatste signaal van deze schijfzetter. Hij heeft het niet moeilijk gehad. Sanford speelde neer de helft tegen zichzelf. Was slecht bezig. Had toen wel wat wind tegen hem. Niet zoveel als nu. Sanford heeft in die tweede helft het goed opgepakt. Maar dat ene, die ene uitval. Dat ene moment van onachtzaamheid. Ja, dat heeft Sanford dat denk nek gekost. Echt Punten. Ja, nul punten blijven er in Sans, helaas. En Voorland, dat ze zo heel hard nodig heeft, neemt de drie mee naar de Amsterdamse Meer. Het is hier anders. Volgende week speelt Sans weer thuis. Ik vraag me nu op dit moment even niet tegen wie, want dat weet ik echt niet. Maar ik weet in ieder geval dat ze thuis spelen. Heb je het zit oh nee. <laughs> oh, de playback. Ik denk misschien weet hij het. Maar uh, nee, hè? Nee hoor, ik weet het niet. Ik ook niet. Dankjewel, Joop. Joop, bedankt. Goed. En tot volgende week. Ja. Tot volgende week. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi. Ja, komt hij nou? Ja, hij komt wel. KLF is hier en Justified and Ancient. I'm the I forgot to. Als eerste hoor je de plaat uit 1991 alweer, 1991 voor de KLF en Justified and Just an Ancient. En wij met DK, wie is die country zanger is nou? Hè? Ja. Wie is dat nou? Tammy Wynette natuurlijk! Daar moet je toch zo op komen? Ja, die Roy dat Roy, Roy is gewoon een wandelende Wikipedia. Gelukkig wel, gelukkig wel. Alles. Je achter die plaats van KLF deze van Duran Duran en The Ordinary World. Hoog tijd voor wat golfnieuws. Ja, en voor het golf. En dan gaan we naar, helemaal naar India en wel naar New Delhi. Want daar is de Europese Tour neergestreken afgelopen donderdag. En uh, maar liefst vier Nederlanders zijn daar aan de start verschenen. En gelijk op de eerste dag uh, liet in ieder geval twee Nederlanders al van zich doen spreken. Allereerst Maarten Lafeber, want die heeft, had namelijk op de eerste dag van het zogenaamde Avanta Masters een hole-in-one geslagen. Ja, ja, wow. echt een originele hole-in-one. De 36-jarige Eindhovenaar sloeg de ace op hole 11. Het kunststukje leverde hem in ieder geval een volvo SUV, dat staat voor SUV waarschijnlijk. <laughs> SUV-auto. <laughs> XC60 op. Het was voor Lafeber de derde hole-in-one in zijn loopbaan. En die eerste dag die verliep ook erg goed voor golfer Robert-Jan Derksen... want die, is, die begon afgelopen vrijdag. Donderdag dus de eerste dag en vrijdag. En vrijdag begon hij als leider aan de tweede ronde van dit Masters in India. Door de dichte mist moest de start van de wedstrijd in New Delhi... donderdag drie uur worden uitgesteld... en kon niet iedereen de eerste ronde afmaken. Dat gebeurde vrijdagochtend wel, maar niemand kwam aan de score van Derksen. De Nederlander leverde de donderdag een scorekaart in van 66 slagen. Joost Luijsten was een van de spelers die zijn ronde nog moest voltooien. Hij kwam... ...op 68 slagen en bleef daarmee goed in het spoor van Derksen. Maarten Lafever begon met 69 slagen. Hij maakte donderdag die sensationele hole-in-one op de 1e ...en verdiende daarmee deze luxe personenauto. Achter Derksen volgen vijf spelers met 67 slagen. De Brit Mark Foster, de Argentijn Julio Zapata... Zapata, wat zoveel wil betekenen als gewoon schoen. De Spanjaard, de Spanjaard Rafael Cabrera en de Maleisiër Ian Steele en de Australiër Darren Beck. Nou momenteel, die achterstand trouwens die ze de eerste dag hebben opgelopen, die hebben ze nog niet ingehaald. Dus vandaag waren de restant van de tweede dag uh, wedstrijden die moesten vanmorgen vroeg gespeeld worden. En vanmiddag pers gingen de derde, de derde ronde uh, de baan in. En die zijn natuurlijk ook nog niet rond, dus die beginnen morgenochtend op de laatste dag... Eerst nog om hun derde ronde af te maken. En de tussenstand was dat de vier Nederlanders die er aan meededen rond de 20e en dertigste plaats staan. Dus op zich redelijk goed bovenin het klassement. Maar okay. er kan ook van alles gebeuren, want ze liggen heel erg dicht bij elkaar. Dat wat betreft het golfnieuws, door nu met de muziek. Hier is Zibbel. Don't make me over. Het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM tekst TV op kanaal 45. Well, there's three versions of this story mine and yours and then the truth.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 Told you through the tail De shame. Robbie Williams en Kiry Warlow waren dat. En Shane. Oké, okay, Shane, Shane. Shane, Shane, met de paard van Sinterklaas. <laughs> <Ja. laughs> aan het begin. <laughs> Goed, we, Formule 1 nieuws. En daarvoor gaan we eerst naar Barcelona. Want Formule 1 coureur Sebastian Vettel heeft bij testwedstrijden in Barcelona de beste tijd neergezet. De Duitse, die rijdt voor Red Bull, klokte 1.24.3. Daarmee bleef hij de, Spanjaard Fernando, de Spanjaarden, moet ik zeggen, Fernando Alonso 1.25.4. En Jaime Alguizari 1.25.6 voor. Nick Heidfeld, die komend jaar uh, Robert Kubica vervangt, kwam niet verder dan 1.44.3. En eindigde daarmee als 13e... En laatste. En ja, nou, het doorgaan van de grote prijs van Bahrein. De openingsrace van de Formule 1. op 13 maart. is lang niet zeker. Oeh, spannend. Want als de politieke onrust in het oliestaatje de komende dagen aanhoudt. zal het autosportspectakel autosport op het Bahrein International Circuit. zeer waarschijnlijk worden geschrapt. Volgende week nemen we een beslissing, zei Formule 1-baas Bernie Ecclestone tegen de BBC. De Races in de talentklasse GP2, en daar hebben we het over Guido van der Garde, voor dit weekend zijn al afgelast. Dat gebeurt na de keiharde optreden van de oproerpolitie op het centrale plein van Mana Manama. Ja, het is even dat je het weet. Manama. Waarbij enkele doden en honderden gewonden vielen. Medisch personeel van het circuit was daardoor hard nodig om in de hoofdstad gewonden te verzorgen. Dus het is nog lang niet zeker of de Formule 1 op 13 maart van start gaat in Bahrein. Waarschijnlijk hebben we daar uh, volgende week meer nieuws over bij Stamford op zaterdag. De do, do, Nog een keer. Do the wang Do the wang Do the wang Do the wang I want you come back my love And it doesn't go away I need you loving every day I love you so well I want you to know I need your love so badly Mind. All alone I have cried Silent tears Full of pride In a world Lekker plaatje voor jouw uh, zaterdagavond, stappersavond. Ja, ja, deze zingel van I'm Care, You're the, what a feeling. Nou, we waren natuurlijk helemaal romantisch, hè, vorige week. Zo vlak no. voor Valentijn. Oh, no. wat waren wij romantisch, Sommetjant. jongen, jongen. Vandaar uh, dat we waarschijnlijk ook niet herhaald werd. Nee, we waren veel te romantisch. <laughs> <laughs> ook een gedicht hebben we toen behandeld en dat houden we er gewoon in. Dus mocht jij een gedicht uh, willen laten horen aan de luisteraars van CFM, dat kan bij Salvoet op zaterdag. Het enige wat je hoeft te doen is het gedicht op te sturen naar Postbus 436 2040 AK in Zandvoort. En wij gaan hem dan uh, uiteraard uh, behandelen. Albert-Jan gaat hem met zijn zwoele stem voorlezen. Zo ook deze. Er klinkt muziek door de nacht en in gedachten zie ik jouw lach. Het wordt warm in mijn hart En verzacht al mijn smart Zachtjes trilt de melodie door En streelt mijn gehoor Een glimlach door mijn gezicht En dan ineens is het licht De nacht is voorgoed voorbij Een mooie dag maakt me weer blij Ik kan weer door met mijn leven En kan opnieuw liefde beleven Er klinkt muziek door de nacht en ik weet dat er iemand op mij wacht. Het is voorgoed uit met de pijn. En ik weet dat ik weer gelukkig zal zijn. De dichten kunnen gestuurd worden naar postbus 436-2040 AK in Zandvoorts. Tussen 5 en 7 Kun je ook gewoon weer lekker gaan luisteren Naar de muziek van CRM Entertainment for you Rudy Nicola Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen 5 en 7 uh, We hebben natuurlijk muziek uit de provincie En ik kan al één tipje geven Het komt uit de provincie Utrecht En het, uh, de groep bestaat uit 12 muzikanten En 10 MC's 12 muzikanten en 10 MC's En het is geen uh, opera en is het een bekend bekend. Het is groep? heel bekend. Ze hebben één album uitgebracht met z'n allen. En daar is het ook ja. wel bij gebleven. Maar dat hoor je dus later. Oké, okay, nee. nou ik ben, ben heel benieuwd. Weet jij het al? Ja, ik zeg ja, eens, ik weet niet hoe ze heten, maar ik heb, die, ik heb een documentaire oh. over die jongens gezien. En dat is, ze zijn allemaal briljante muzici. Eén sessie bij elkaar en toen gingen ze weer uit elkaar. Briljant. Ik ben erg benieuwd. Geweldig. Hè. Zometeen na vijf uur. Entertainment for You. En uh, ja, misschien ja. is Entertainment for You wel jouw favoriete programma. Het zou zomaar kunnen. Ja. Je kan nu je stem laten horen. Hoe werkt dat? Ja, de luisteraars, in het begin van het programma om twee uur vroeg ik u ook dat te doen. U luistert naar ons en wij willen graag weten wat u van ons vindt en welke programma's u naar luistert. Ik zou u willen verzoeken om mee te doen aan die enquête en u kunt dat door, de, door op de website te kijken www.zfmzandvoort.nl de vragenlijst duurt nou misschien anderhalve minuut. En wij kunnen met die informatie weer uh, verder uh, de programma's licht verbeteren, uitbreiden, programma's bewaren. Maar graag uh, even deze moeite, want uh, wij, wij kunnen met die informatie erg veel dingen doen. Ja, wij zijn benieuwd naar uw mening. Ga even naar www.zfmsanvoort.nl Doen en uh, u helpt ons ermee en dan kunnen wij mooie programma's voor u blijven maken. Ik zou zeggen gewoon doen. Gewoon, Gewoon doen. doen. En wij zijn er volgende week weer. Rob, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Dank en dank luisteraars, wel. ook tot volgende week. En uh, uh, geniet met de programma's na vijf uur. Some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 In Os hebben een paar honderd werknemers van het farmaceutische bedrijf MSD en sympathisanten een manifestatie gehouden tegen moederbedrijf Merck. Dat voelt er niets voor om MSD te verkopen zodat het in Nederland kan blijven. Merck wil het laboratorium verplaatsen naar de VS. Daardoor zullen honderden onderzoeksbanen bij het vroegere organon verdwijnen. Vakbonden, kamerleden en de burgemeester van Os riepen het kabinet op zich nog meer in te zetten om MSD voor Nederland te behouden. Een week geleden werd duidelijk dat MSD kon worden verkocht, maar dat het Amerikaanse chemieconcern dat op het laatst tegenhield. De werknemers in Os reageerden woedend. Al-Qaeda heeft voor het eerst gereageerd op de revolutie in Egypte. De tweede man van de terreurorganisatie, Al-Zawahri, heeft zich erover uitgelaten in een toespraak die op islamitische websites is te zien. De geboren Egyptenaar zegt in de toespraak dat Egypte onder Mubarak corrupt was. Het land zou zijn afgedwaald van de islam. Het beste alternatief zou zijn om er een islamitische staat van te maken. De toespraak is opgenomen tijdens de onrust in Egypte, maar wel voordat Mubarak aftrad. Al-Zawagri is altijd een vel tegenstander geweest van Mubarak. Iran heeft twee Duitse journalisten vrijgelaten die waren veroordeeld voor spionage. Ze kwamen na betaling van een borgsom van ieder ruim 36.000 euro vrij. De Duitse consul wil het tweet al vandaag nog overbrengen naar de ambassade in Teheran. Vandaar zullen ze terugkeren naar Duitsland. De verslaggevers waren veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf omdat ze op hun toeristenvisum het land waren binnengekomen en contact zochten met de zoon en de advocaat van een Iraanse vrouw die wereldwijd in het nieuws was gekomen omdat ze zou worden gestenigd voor overspel. De Duitsers werken voor het blad Bild am Sonntag. Het weer. Vanavond in het zuiden motregen en plaatselijk lichte sneeuw. Vannacht varieert de temperatuur tussen min 4 en plus 2.